...Mariel Hageman met het NOS Journaal. Een protest in Amsterdam tegen het afblazen van een aantal Harley-dagen... ...is zonder problemen verlopen. Uit angst voor rellen tussen Hells Angels en leden van motoclub Satudara... ...gingen de afgelopen tijd een aantal evenementen niet door. Op het Waterloopplein protesteerden zo'n 800 bikers daar vanmiddag tegen. Een aantal leden van Satudara werd aan de rand van de stad tegengehouden. Van 150 leden mochten er na een controle uiteindelijk 20 naar het Waterloopplein... ...omdat daar eenzelfde aantal Hells Angels was... Op het plein spraken leden van de twee clubs met elkaar en schudden ze elkaar de hand. De gemeente spreekt van een rustig verlopen dag zonder arrestaties. De man die gisteren in het concertgebouw in Amsterdam een concert verstoorde waarbij koningin Beatrix aanwezig was, is gedwongen opgenomen. Burgemeester Van der Laan heeft daartoe opdracht gegeven omdat de man een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving zou zijn. De man is 39, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en volgens het KLPD heeft hij al vaker bijeenkomsten verstoord. Hij stapte gisteren voor het concert het podium op en noemde zich een dienaar van Allah. Een paar minuten werd hij afgevoerd door de politie en mensen van het concertgebouw. Volgens het KLPD is de koningin niet in gevaar geweest. Het OM beschuldigt hem van het verstoren van de openbare orde en daarvoor kan de man een boete krijgen. In Rome heeft de man de Morenfontein op het Piazza Navona vernield. Op beelden van bewakingscamera's op het plein is te zien hoe hij door het water van de fontein waadt tot bij een marmeren beeld en daarop begint in te hakken. Daarbij komen twee grote brokstukken los. De man vernielde de fontein gisterochtend op het moment dat er bijna geen toeristen of voorbijgangers in de buurt waren. Het beschadigde beeld is een 19e eeuwse kopie. Een hoge ambtenaar van Rome zegt dat er zo snel mogelijk wordt begonnen met de restauratie van de Morefontein op het Piazza Navona. Het weer vanavond eerst droog, later opnieuw buien. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen afwisselend zon, bewolking en buien. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Doors are sealed to love. Inside my heart is sleeping. Inside the fingers of my glove. Inside the bones of my right hand. Inside is colder than the stars. Inside the dogs are weeping. Inside the circus of the wind. Inside the clocks are filled with sand. Inside you'll never hurt me. Inside the winter's creepy. Inside the Luisteraars van Inspiratie Radio, ...welkom terug, dit was Inside... ...gezongen door Sting... Um, ...Femke, we hebben jou... ...vanavond als gast, uh, Femke Bloem... Mm -hmm. ...zij is levenskunstenaar, harpiste... ...zangeres, priesteres... ...kunstzinnig therapeut, moeder-yoga-lerares... ...schilderes, bodypainter... <lacht> ontwerpster, danseres, schrijster... ...columniste, dichteres, enzovoort... ...enzovoort, enzovoort, ...dit even omdat we na het nieuwsblok zitten... Mm -hmm. ...om de mensen weer even ...een, een oh ja. introductie te geven... We hadden het over hekserij. Je bent uh, hoogpriester, uh, hoogpriesteres, sorry, excuus. Ja. En um, hoe kom je nou in contact met hekserij? Um, nou in mijn geval was het dus um, dat ik er ergens over las. Um, de ziel van de hekserij, die uh, waart een beetje rond in de natuur. Dat is eigenlijk de meest makkelijke manier uh, om te ontdekken of je er wat mee hebt. Want uh, de hekserij is een natuurreligie. Dus uh, ik heb altijd gevonden: heks in het bos. En daar was ik veel te vinden vroeger. Yes. Um, is hekserij hetzelfde als voorchristelijke religie? Uh, nee, niet helemaal. Nee. <laughs> en wat is het verschil? Uh, nou ja, er zijn natuurlijk veel meer uh, voorchristelijke religies. Uh, die je niet zozeer met hekserij zou associëren. Dat was wel iets uh, wat de kerk graag deed. Die gooide alles op een hoop. Maar nee, uh, dat, uh, dat zou ik niet zo willen zien. En als je nou heks bent geweest vroeger? Mm -hmm. In een vorig leven bedoel vorig je Mario, ja? Okay. ja, Kan je dan weer terugkomen als heks, of is dat dan gewoon over? Nou, ja, ja. ik denk dat dat wel kan. Ja, ja. Ik ken wel mensen die dat zou hebben. Hmm. Eh, ik niet zou, als... Zou zomaar een brandlichtje <laughs> licht. Ja, kunnen ik, zitten. Uh, <laughs> ik was, uh, nou misschien was ik ook wel een heks, maar ik heb meer een andere levensherinneringen. Ik was meer priesteres. En dat is toch weer een beetje anders. En moet ik dan aan het oude Egypte denken ja. en zo? Ja, ja. ja. Dat is dus meer in een tempel dan in een bos. Ook met een offering. Maar uh, ook wel offers. Niet dat ik me daar even over herinner. Maar um, het is gewoon een andere sfeer. Een andere lading. Een andere manier van uh, religiositeit te beleven. Een andere soort rituelen. Ja, dat is het ook. Mm -hmm. ja. um, jij doet ook... Uh... Maanrituelen, uh, volle maansrituelen. Ja, ritueel niet? sorry, uh, ja, soms wel hoor. Sorry, Nou Ja, ja ik, ik probeer dus. Uh, mm, ja, okay. juist een beetje uit die hekserij te trekken. Uh, probeer juist met mijn maanavonden uh, mensen te bereiken die eigenlijk uh, hekserij een beetje raar of een beetje eng vinden. Maar die je uh, toch wel iets voelen met de maan. En uh, dat zijn er nogal veel. En uh, ik geef dus met iedere maan, iedere volle maan, een beetje in de buurt op zondagavond geef ik uh, bij het thema van de maan een, uh, een geleidevisualisatie... iets wat ik net al vertelde, een soort meditatie... waarbij ik een verhaal vertel waar jij dan de hoofdrol speelt. En daarin kom je dan de thema's tegen die bij de maan horen van dat moment... dus wat op dat moment in de natuur speelt. En uh, daarin worden een aantal persoonlijke symbolen aangereikt in die reis. En die gebruiken we dan in een eenvoudige kunstzinnige oefening... na de geleidevisualisatie en die bespreken we daarna met z'n allen... En, maar al te vaak komen daar heel bijzondere, leerzame dingen uit. En worden die avonden bezocht uitsluitend door vrouwen of komen oh, daar ook nee, mannen? Er komen ook mannen, gelukkig. <laughs> ja, <laughs> okay. hij wijst naar zichzelf. Uh, <laughs> ja, ja. Petra Stam en Marja de Zeeuw die hebben daar een prachtig boek over geschreven uh -huh. in het licht van de maan. Ja. Dat is een handboek over vieringen, symboliek en bewustwording uh -huh. van die volle maansvieringen. Ja. Uh, alle volle manen hebben een, een naam. Ja. Uh, we zitten nu in de maan van het hemelvuur. Ja. ja, zij hebben uh, andere namen Volgens, uh, Ik wou net zeggen, de volgens uh, Marja en uh, Petra. Ja. En hoe heet die bij jou? Uh, de maan van de jacht. De maan van de, de, de jacht, volgende Diana. week. Hm? Diana? Diana? De jachtgoedin? Uh, oh, Diana. Diana, Diana. Ja, ja, ja. Diana. Uh, even denken. Ja, de geleide visualisatie komt er, geloof ik, wel voor. Ja. Oké. Okay. <laughs> um, ja, Mario, heb jij nog een vraag eigenlijk hierover? Als vrouw zijnde. Als vrouw zijnde, ja. Wat is nou een typische vrouwelijke vraag over de volle maan? Volle <laughs> maan. Uh, Volgens mij voel je daar best wel wat bij. Ja, klopt. Het is wel ik, zo, n... ik heb dat zelf wel. En uh, dan denk ik van: oh, oké. Okay. Dan is het er of tegenaan of het, het ligt er een beetje, ja. of het is al geweest. Dan denk ik, oh ja, tuurlijk, dat was het. Dat dan dan denk, ik voel me raar en dan kijk dus, je erbij en dan denk je, oh ja, ik zie het al, het is de maan. Ja. Dus dan merk jij verschil tussen uh, toenemende maan, volle maan en, en ja. afnemende maan. Dus wassende ja. maan, volle maan. Ja. Maar ja, ik moet wel zeggen, voor, in, de, in de stad is het moeilijker te, te volgen. Ik, uh, ik heb de neiging veel in de natuur... Uh, rond te hangen... dan merk je het toch wel dat je dus die invloed veel duidelijker voelt... dan bijvoorbeeld als je de hele tijd in Amsterdam zit... en dus inderdaad gewoon een andere stralingen onderhevig bent. Dus, maar ik weet niet of iedereen dat heeft, maar ik in ieder geval wel. Nou, in Zandvoort is dat best wel... Is dat toch zo okay? Heel goed hoor. Ja, dat lijkt ja, me goed. ook wel. En bij ja. de zee, de zee hoort bij de maan. Ja, als je dan, dan ja. ik laat de hond dan uit en dan loop je daar en dan kijk je en denk je, oh yeah. ja. ja het, Susan Smit heeft er een boek over geschreven, Hex in the City. Hè, ja. Eigenlijk. Dus dat gaat over het feit. Dat heb ik niet gelezen. Oh, nou, het ja, ja. komt daarop neer dat je dus in de stad een andere beleving hebt van de volle maan. Ik kan me je goed voorstellen. Ja. Ja. Ja, nou ja, volgende week zondag is er dus weer een maanavond. Dus uh, iedereen van harte welkom. Nou, wie weet. Ja. Volgende week zondag. Ja, ja. En die zijn in Bloemendaal? In Bloemendaal. Je kan op mijn website uh, www.femkebloem.nl kijken. Daar staan ze op. Dus uh, wees okay. welkom. Ja. Dan ga ik even een andere weg in. Mm -hmm. Ik heb een foto van jou gezien. Mm -hmm. Als hoogpriesteres, Tenminste, <laughs> zo noem ik hem. Het is mijn favoriete foto mm -hmm. uit de fotoserie van jou. Om misverstanden mm -hmm. even te voorkomen. <laughs> <laughs> Anders dan krijgen we weer rare ideeën. Um, daarin zit je in een rood gewaad. Op de trap van volgens mij Duinlust? Nee, het is op een stoel. Onder, onder de onder, goed, maar... een van de bloemwerk waar onder andere granaatappels in, in zijn zitten. Werkt, ja. En wat is de granaatappel ja, voor symbool? Het is een magische vrucht. Het is het ultieme, vrouwelijke. ja, nou, het is echt uh, in de in de tarot bij de hoge priesteres. hoge priesteres. Daar hangt het symbool, of is het symbool van de granaatappel verweven in het kleed wat achter haar hangt. En uh, dus voorbij de granaatappel kan je naar de geheime wereld komen. Naar de wereld van wijsheid. Nou, die foto is ook te zien op de site van Femke. Dus ja, die staat kijken. Op Heel een op foto's Op een, een schilderijen. Ja. ja, dat is ja. goed om te kijken. Dan gaan we nu naar de muziekbespreking. Rob. Hey, je luistert naar uh, Sledgehammer van uh, Pieter Gabriel, grote hit uit uh, 1986 alweer. Uh, de meeste mensen kennen Pieter Gabriel uh, natuurlijk al uh, ook voor die tijd. Uh, denk daarbij als uh, frontman van de symfonische rockband Genesis. En uh, Genesis uh, maakt nog steeds uh, waanzinnig goede muziek. Uh, deze band werd opgericht in uh, 1967 uh, samen met uh, Anthony Phillips, Tony Banks en uh, Mike Rutherford. En uh, ja, die laatste Mike Rutherford kennen we ook weer van uh, Mike and the Mechanics. Uh, een band waar een van mijn uh, favorieten in speelt, uh, Paul Garrick. En ja, everything is connected, zullen we maar zeggen. En uh, ja, toen Phil Collins als uh, nieuwe drummer bij uh, Genesis kwam. ...scoorde de band niet lang daarna haar eerste grootste, grote hitsingle... Um, ...I Know What I Like van het nummer Selling England by The Pound. Um, overigens is dit uh, een van mijn uh, favoriete albums van Genesis. En uh, ja, een, uh, een echte klassieker. En ik kan je vertellen dat dit album nu bijna 40 jaar oud... ...nog steeds waanzinnig uh, actueel is. Uh, Phil Collins is een uh, man die zijn sporen en muzikaal natuurlijk echt uh, heeft uh, verdiend... En uh, naast uh, Genesis uh, heeft hij ook succesvolle solocarrière en uh, heeft hij uitstapjes gemaakt uh, naar de Jazz en uh, musical. Uh, de laatste overigens zeer succesvol, denk ik aan de, aan de musical uh, Tarzan. Uh, maar goed, ik daal een beetje af. We gaan het natuurlijk uh, hebben over Peter Gabriel. Toen hij verkocht, uh, vertrok bij uh, Genesis en een uh, solo begon, scoorde hij al snel een uh, grote hit uh, met het nummer Salisbury Hill van zijn eerste solo-album. Um, uh, het is overigens niet waar ik naartoe wil Alhoewel dit nummer wel een uh, hele diepere betekenis uh, heeft Dan moet je maar eens uh, googlen op Salisbury Hill Waar het, uh, waar het ligt uh, onder andere Um, Peter Gabriel heeft daarna nog uh, diverse albums gemaakt maar zijn grote doorbraak althans in ieder geval hier in Nederland kwam met het album uh, genaamd Zo niet alleen de hit Sledgehammer komt van het album ook uh, op ditzelfde album staat een nummer waarmee hij samen met een uh, andere artiesten een uh, gigantische wereldhit uh, zou gaan scoren overigens was dit nummer uh, oorspronkelijk geschreven om door een man gezongen te worden dus uh, ja, hij moest de teksten natuurlijk aanpassen voor een, uh, voor een duet uh, uitvoering hij heeft dit nummer ook gezongen met uh, Paula Cole en uh, Tracy Chapman. En ook hebben andere artiesten dit nummer samen gezongen. En uh, ja, heel opmerkelijk. Uh, Willie Nelson samen met uh, Sinead O'Connor. Um, de versie uh, waar jullie nu naar gaan luisteren is toch uh, eigenlijk absoluut wel de, de allermooiste. Luister naar Don't Give Up van Peter Gabriel en Kate Bush. Looks so... Spelen van mijn nieuwe CD. Uh, die uh, wordt op dit moment gemaakt en die gaat ook over het Keltische jaarwiel en het boek wat ik dus heb geschreven, en dit nummer heet To Be. Ik Het is echt puur live. Dat is echt geweldig, <laughs> Femke. Dank je Puur wel. Femke. <laughs> nou, dan gaan we nu nog luisteren naar een nummertje van mijn, uh, van mijn meegenomen cd's. En het is een nummer van Brian Adams. En het heet I'm Ready. Het is een live version. Ik ben eigenlijk helemaal geen fan van De Goede Man. Ik hou helemaal niet zoveel van dat soort muziek. Maar dit nummer, dat raakte me iedere keer. En uh, met name... Of van die dagen dat je eigenlijk een beetje extra zelfliefde nodig hebt. Liefde nee, is een drug. <laughs> dus uh, Brian Adams met uh, I'm Ready. I like to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 Welkom terug, lieve luisteraars bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Femke Bloem. Uh, Femke, we hebben je net live horen optreden. Mm -hmm. uh, er is een nieuwe CD in de maak. Ja, klopt. Kun je er iets over vertellen? Ja, die uh, hoort dus bij het boek. Het, uh, de CD heet The Wheel of Life. En daarin, daarop staan uh, acht nummers die hier met de jaarfeesten ja, de jaarfeest. samenhang hebben. En nog een aantal nummers die me met de levensloop te maken hebben. Zojuist speelde ik dus To Be. Nou, en uh, een ander nummer dat ik zo meteen wil gaan spelen. That Story of My Life. En uh, de cd... Um, ja. ja, die moet eigenlijk nog gefinancierd worden. zoek zoeken ja. sponsors. De... Ik heb ook een andere cd, die is wel af. Die kun je er gewoon op mijn website ook uh, verkrijgen. Het, het eerste nummer wat ik vandaag speelde, dat staat op die cd. Ja. Uh, deze nieuwe cd, die hoop ik uh, um, nou ja, toch nog wel dit jaar uit te brengen. En ik ook. Ja. Dan doen we een cd-release op de radio. Ja, ja, ja, ja. ja leuk. Maar het is ja, wel want... een bijzondere cd geworden, Dat vind ik zelf. Ja, de opnames zijn al klaar. De opnames zijn klaar. dus is een deel met zang. En een ander deel is alleen harp. Mooi. Ja. En waarom heb je deze cd gemaakt? Eigenlijk uh, had ik de muziek eerder dan het boek. Ik... Oh. Uh, nou, ik schreef eigenlijk wel al wat hoor. Ik begon tien jaar geleden met harp spelen. En toen ben ik eigenlijk uh, geïnspireerd geraakt. Onder andere door het Keltisch jaarwiel. En uh, automatisch ontstaat daar dan muziek bij. Um, en dat is eigenlijk een beetje ook hoe ik uh, met andere disciplines omga. Want ik schilder dus bijvoorbeeld ook. Dan is er dus een onderwerp wat in mij hangt. En daar geef ik dan een lichaam aan. Dus of het wordt een muziekstuk of een schilderij of um, nou, noem maar op. Je ja, maakt een hele mooie ezelsbrug, of bruggetje bedoel ik, naar, <laughs> naar de schilderij. Ja, ik, ik zag jouw je hoofd. Ik dacht oh, nou... Ik zag mij hoofd. Je moet aan een schilderij moet denken. <laughs> nee, ik dacht hij wil een ezelsbruggetje. <laughs> een toegangsbruggetje. toegangsbruggetje. Ja. Ja, nou, nou, want ik ben dus eigenlijk kunstzinnig therapeuten En in uh, kunstzinnig therapie is het heel gebruikelijk om voor bepaalde psychische processen, voor bepaalde problemen of dingen, om dat, uh, om dat kleur te geven, vorm. En uh, nou ja, ik merk dat ik dat uh, van mezelf al heel erg uh, deed en doe. Het is bijna alsof ik dat soms makkelijker vind dan praten. Om ja. het dus gewoon in beeld te zetten of in muziek. En doe je dat alleen in, in mandala-vorm? Nee, of, uh, nee. Ook ik, gewoon ik heb mandala's vierge... gemaakt bij chakra's. Uh, dat heb ik eigenlijk gedaan omdat ik nadat ik uh, was bevallen niet kon schilderen. Omdat uh, dan als je borstvoeding geven zou, dan droogt je kwast uit en zo. Dus toen ben ik gaan tekenen. Dan nou weet je wat, dan doe ik zeven chakra's. Dat was al het plan. Maar eigenlijk werk ik het allerliefst uh, op grote doeken met uh, acryl. En dan maak ik graag abstracte werken. Of um, mystieke landschappen. Bijvoorbeeld Stonehenge. Stonehenge, de ja, heb gezien van je. Ja. <laughs> en uh, Tirnan ook. Dat is het uh, land, land van de doden, van de Kelten. Dus het land onder de zee. Dat soort thema's spreken me heel erg aan. Ja, die, die uh, mandala's. Wat zijn dat? Mandala's, dat komt eigenlijk uit Indiase traditie. Dat, uh, dat zijn de ronde vormen waarin je dus met bepaalde symbolen werkt. Bepaalde kleuren. En uh, ja, daar kun je dus ook allerlei onderwerpen eh, in verwerken. En dat zijn kleinere schilderijen uh, Ja, het zijn in dit geval het dus de tekeningen. Ze zijn best wel groot. Ze zijn op A3, de originele. Maar ik verkoop ze op afdrukjes van 10 bij 10 op Canvas en op A4. En uh, dat is een beetje omdat als je ze de hele serie koopt... Dan, uh, of het normale formaat kan je ze dus nergens kwijt Want ik krijg je dus zeven grote ronde werken Dus ik dacht maar als ik ze wat kleiner maak Dan is het leuk voor de mensen in de praktijk En uh, dat, dat blijkt ook dat zijn, Het wordt inderdaad redelijk verkocht in, voor praktijken En, maar, en je, je, de kleins hangt ook je, heel leuk in de wc ja, <hijen> nou. <hijen> Maar de schilderijen zijn waar te koop? Ze zijn uh, bij mij te koop ja. De bedoeling is er ook weer meer mee te gaan expresseren um, en uh, als de CD uitkomt, de volgende CD, dan wil ik ook. Um, ik heb namelijk ook bij ieder jaarfeest een schilderij gemaakt. Dan lijkt het me leuk om uh, bij de CD-release bijvoorbeeld dan die schilderijen ook te tonen. Want die geven een beetje de sfeer van het jaarfeest en de levensfase weer. En ze zijn gewoon op mijn website ook te zien. Ja, ik wil ook zo'n CD promoten. Ja, <lacht> hey, je bent aangenomen. <lacht> maar dat was ik al, ja. ja. Zeker, zeker met zo'n. Uh ...een thema, als je dat dan ophoudt... En ja. dan de, de ...ik vind het altijd heel fijn... Ja. ...als iets heel holistisch is... ...dus ik vind het prettig... ...als het op zoveel mogelijk lagen aankomt... ...dus via het oog... Nou, ...via het gehoor dan met de harp... Nou, ...dan is er nog een verhaal erbij... ...en ik denk dat mensen dan... Uh, ...ja, veel beter de strekking kunnen... ...proeven of voelen... ...van wat ik eigenlijk wil vertellen... En je weet het nooit helemaal zeker natuurlijk hoe iets aankomt... ...maar ik denk nou, ik doe gooi, ik doe alles... <laughs> en dan vertel je ook een verhaal. Maar uh, dat, dat houdt bij, uh, dat is in je in boek. Ja, in mijn boek heb ik dus die geleide visualisaties. En dan vertel ik dus eigenlijk een verhaal waarin je dus de lezer zelf de hoofdrol speelt. Dat is een manier om het onderwerp te leren kennen. Maar je kan ook naar de schilderij kijken en je erop afstemmen. Of naar het muziekstuk luisteren. Dus verschillende manieren om kennis te maken met de, de energie of de, de achtergrond. Een samenspel van. Ja. Ik ruik een boek ja alweer alweer ja ja, ja. Um, ja uh, zijn er kaarten van in omloop ik bedoel ja ziet ja er zo je kan ze ook uit. als poster bestellen bij me ja oh, ook al mm -hmm. <laughs> mooi en op jouw site ja op mijn site zijn de afbeeldingen en jouw site heet uh, femkebloem.nl en uh, er staan ook links naar andere sites uh. Ik heb op een gegeven moment voor gekozen te splitsen. Dus Bloem, dat ben ik met alle dingen die ik doe. En Centrum Universale is mijn spirituele centrum. Dat gaat meer over de activiteiten die ik doe. Zoals de yoga, de maanavonden en uh, lezingen. Dat soort dingen. Dat is je eigen centrum? Ja, dat is mijn eigen centrum. En vanuit dat centrum heb ik ook mijn eigen praktijk. Waarbij in Bloemendaal Ja, in Bloemendaal. Waarbij ik mensen met uh, zin gegevens natuurwinkel? Draag, het is naast de, naast de natuurwinkel. Ik kan het niet mislopen tussen de bieb en de natuurvoedingswinkel. Ja. <laughs> ja, mooi. Um, ja Het uh, doet me eigenlijk denken Om modellenwerk Kaarten hmm. We gaan naar de tarot hmm. De fototarot Ja, ja klopt Ik uh, heb het idee om inderdaad een tarot te maken Met uh, mezelf daar dus in als model En uh, ik heb aardig wat tarot gestudeerd En bestudeerd En wil daar ook inderdaad gewoon uh, Wat van mijn eigen ideeën in kwijt Dat is mooi Ja het gaat ja. helemaal lukken volgens mij. Er ja, zullen heel me... veel nieuwe dingen komen dan. Uh... Ja, weet je, als je eenmaal door de muze wordt gegrepen, dan, dan blijft het komen. Ik denk dat het bij mij zo is gebeurd. En wie is jouw muze? <laughs> Ikzelf. Ah. <laughs> <laughs> nou, het is niet helemaal waar. Het is wel ik, maar meer vanuit een groter geheel gezien. Ja, als je het in jezelf niet kunt vinden, dan vind je het nergens. Het is eigenlijk That een is uitspraak true. van de godin. Ja. En... En dat is ook is iets wat je volgens mij eerder wel vragen. Volgens mij van, wat maakt dan dat je een priesteres bent? Voor mij is dat inderdaad de kunsten te dienen. Dat hoge principe. Waar ik eigenlijk gewoon de energie van channel. En dat komt dan naar buiten in de vorm van al die dingen die ik doe. Maar eigenlijk is het een en hetzelfde ding. Ja, mooi. We gaan bijna alweer aan het eind van het programma komen. Mm -hmm. um, zou je nog een muziekstukje aan willen kondigen wat je meegebracht hebt? Ja, het laatste muziekstuk is eigenlijk niet helemaal compleet, want het hele origineel is te lang. Het is het laatste nummer van de soundtrack van Gladiator. En uh, daarin zingt Lisa Gerrard een van mijn favoriete nummers. En in de film Gladiator is dat als hij door dat uh, korenveld loopt. Het is een heel emotioneel nummer. En uh, ik wou het graag met jullie delen. Niet. Luisteraars, vanavond hebben we als gasten Femke Bloem. En ja, we gaan het nu in dit blokje hebben over wie is Femke? Wie is Femke Bloem? Ja, vertel eens iets ja. over jezelf. Wat ja, nou, ik heb natuurlijk al heel veel, heel verteld, veel verteld. Want alles ja. wat ik doe, dat is natuurlijk deel van mij. Ik je, zo bent een, je bent in ieder geval moeder. Ik ben in ieder geval moeder ook van een hm? van een zoontje van vier. Oh, Doer heet hij. Doer is het, man. is het hè? Ja, het is wel een bijzonder figuur. Ja. Vandaar dat je ook in, in de praktijk veel met nieuwe tijd kinderen um, Dat is niet per se door door dat is meer omdat ik er zelf eentje ben, ik val, zo zou je het kunnen noemen. En uh, ik dus aardig wat ervaring heb opgedaan met uh, hoe erg de maatschappelijke norm kan botsen met het verlangen van de ziel. Zoals ik dat graag omschrijf en uh, daar dan ook nu pogen andere mensen mee te helpen, mooi tussenweg te vinden. Dus jij opent de ogen eigenlijk van de mensen? Mm, ik probeer ze te verleiden de ogen te openen <laughs> dat is Voor jou niet moeilijk <laughs> ja, Op die manier misschien niet Maar ik probeer niet heel autoritair er mee om te gaan Eigenlijk heb ik gemerkt dat als je dus dingen aantrekkelijk maakt eh, Dat eh, dan vanzelf Openingen ontstaan En ik ben gelukkig dus creatief genoeg Om dat op verschillende manieren voor elkaar te kunnen krijgen De een reageert op de harp De ander op schilderen De ander op zijn verhaal ja. Je bent ook ontwerpster, hè? je ontwerpt ja. tatoeages onder andere. Ja, ik, ik heb een uh, tijd toen ik studeerde in, uh, in het was een heel andere wereld, heb ik dus uh, als uh, bodypainter en uh, een, een tribalist gewerkt. Dus ik uh, maak soms voor mensen ook uh, tribals met namen van kinderen. Of uh, gewoon mooie tribals. Zo'n dus keltische vlechtwerken eigenlijk. Ja, het, uh, dus uh, ik moet ze nog op de site zetten, maar ik, uh, ik maak er ja, een heleboel van verkopen. nog. Ja, ja. <laughs> dat is zonde eigenlijk. Ja, ik uh, zal mijn arm niet aanbieden Maar <laughs> Nou zeg, kan ook ergens anders hoor Nee, ik heb het vertrouwen wel <laughs> no, okay, Maar ja. ik heb de, de juiste arm niet Laten we zo maar <laughs> Nee, het kan ook ergens anders oh, ja. Oh. Nou ja, goed nee. uh, Maar je zet zelf niet de tattoos toch dus, uh... nee, nee, nee, nee, nee Ik ben meer van uh, body paint dat je het weer af kan wassen mm. En weer een nieuwe kan nemen Ik heb zelf ook geen tattoos of gaatjes in mijn oren ofzo. Ik, oh, geen Helemaal puur in natuur in ja. Oh. Ja, oh, ja, Ik heb toevallig wel een tattoo Maar ja, yeah, I know. <laughs> een zeer speciale plaats. Yeah. Ja, een... No comment. <laughs> <laughs> ja, het is Zo, geen kleurenuitzending. uitzending. Dus dat Troost, ik heb hem ook gezien. Oh, nou, nou okay. dat scheelt het vast. We gaan even door met het, uh, het, uh, het, het Femke zijn. Ja, ja. Um, mm -hmm. De klanten die bij jou komen. Wat is dat voor publiek? Ik bedoel, weten ze dat ze bij een heks terechtkomen? Of bij een hoogpriesteres? Nou, ik profileer me niet als dusdanig. Ik nee. spreek niet eigenlijk. Dus ze weten het niet echt. Je kan het wel een beetje lezen op mijn website. Als je door de letters heen leest wat mijn achtergrond is. Ik noem het misschien wel ergens. Maar het is niet echt iets wat ik uh, heel graag uh, nou ja, op de voorgrond zet. En ik uh, voel mezelf... Eigenlijk meer een priesteres in een wat, wat bredere zin. Dus niet alleen een, een heks, priesteres, Maar gewoon inderdaad iemand die de kunsten of de hogere dient. En uh, daar wijd ik mijn leven aan. Dat vind ik veel mooier geformuleerd. Ja. Heks heeft zo'n stempel, hè? Ja, ook, ik heb er altijd een beetje moeite mee gehad. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, ja een heks geeft ook al een eng beeld. En ik denk van, zoals ja. jij het nu vertelt... Nou, want je hebt toch geen krat op je neus? Ja, ja, ja. Dat, dat, nee, nog niet. Ja. <laughs> nee, het is ook niet mijn ambitie. Nee, ja, ja. Maar... Uh, nou, ik, ik vind het wel mooi. Het is een geuzennaam natuurlijk. Dus het heeft wel wat. En voor een tijdje was het ook wel goed. Maar ik was, zoals ik al vertelde in mijn jeugd, al bezig met die natuurmagie. En met heel zuiver afgestemd zijn op die levenskrachten en de kunsten. En um, de hekserij heeft gewoon best wel ook wel heel erg een eigen plasje daarover gedaan. Wat helemaal oké okay is. En dat was echt wel goed voor een tijdje. Maar eigenlijk past dat niet echt bij me. Ik, ik, ik was daarvoor al... Dat zat in het groeiproces. Ja, ja dus die wordt zo geboren, zeg ik Eigenlijk maar. wel. Ja. ja. Ja, dus ik, ja, dus ik, ik, ik heb het niet heel, heel duidelijk op de website gezet. En ik heb voor de heks tijdschrift geschreven onder een andere naam, onder de dus naam Flora. En dat was dan, was dan goed genoeg. En, ja. nou, dat is dan mijn hekskant. Ja, de wikkelreden waar je het over hebt ja. is niet meer verkrijgbaar. Nee. Uh, als tijdschrift is nog wel op. Uh, online. online. Ja, ja, dus. ja nou de, er zijn nog heel veel exemplaren die uh, bij, uh, bij winkels te koop zijn. Ja, en op zolder staan uh, bij mensen. Dus als iemand interesse heeft, kijk even op uh, silvercircle.org. En uh, de columns zijn van mijn hand. Oké, okay, dan kom je vanzelf weer bij de ja, uh, weer Bij de, bij, de, maan bij de, de bron en de <laughs> ja. ja. Um, wat ga jij de komende vijf jaar doen? Wat ik ga doen. Nou, ik, Waar sta je over het vijf is jaar? Echt het mijn uh, innige verlangen om nu mezelf echt eens goed in de markt te zetten. Ik heb nu voor eigenlijk vooral bezig geweest: uh, mijn eigen pad te ontdekken. En het, het priesterschap, priesteressenschap, dus heel innerlijk te leven. Echt voor mezelf, min of meer. Ik, wat eigenlijk iedereen aanraad, je moet het niet voor een ander doen. Maar gewoon vooral heel erg uh, bij jezelf blijven. Maar ik denk dat het nu ook echt tijd is om het gewoon veel meer met de buitenwereld te delen. Want ik heb heel veel te geven en ik. Uh, ik heb me toch een beetje schuldig gemaakt aan een soort valse nederigheid de afgelopen jaren waarin ik dus eigenlijk niet heel erg mezelf durfde te laten zien um, door een aantal dingen die gebeurd zijn in mijn leven en, maar ook omdat ik uh, zelf altijd heel erg op zoek ben naar wat is de ziel en wat is het ego en uh, <laughs> uh, nou ja, daar dus wat moeite mee had, dus over vijf jaar dan uh, heb ik het gevoel, heb ik meer mijn uh, ware plek ingenomen, zit meer in balans de wereld of in ieder geval in Nederland laten weten dat je hele mooie dingen ja. maakt dat ik besta ja dat kun je op je site al, al zien ik bedoel als je zoveelzijdig heb ik zelden mensen meegemaakt <laughs> van model tot ja, ja weet je het was ook een beetje uit nood als het ene ding niet helemaal werkte, dan ging ik gewoon over het volgende ding. En dat was dan ook heel goed in. En terwijl ik niet met het oude ding wou stoppen. Dus daarna heb ik heel veel disciplines gekregen. Die allemaal een beetje van elkaar weg hebben. En ik doe ze allemaal nog steeds. Volgens mij heeft dat niet met je geboortejaar te maken, maar met je geboortedatum. Ja, dat is weer die 10 april. Ja, oh nee. We zijn namelijk allebei op 10 april. Ja, ja. ja. Oké. Okay, uh... Ja, uh, we gaan alweer naar het eind van het programma. Het is, uh, het is echt heel snel gegaan. Mm -hmm. Dank je wel dat je onze gasten wilde zijn. Heel graag Ik graag. heb echt van je genoten. <laughs> ik maar dat jou. denk ik ook zonder de radio. <laughs> no, dus dat, <laughs> dat is iets dat we elkaar al wat langer kennen. Ja. Ik wil uh, Mario bedanken. Mario, bedankt voor je inbreng bij de uitzending. En ja, heel Rob. erg leuk om te doen. Ja, dank je. En natuurlijk Rob voor de muziek. Uh, ja, graag gedaan. Item wat je Ho ik hoop dat het weer leerzaam was, vooral. Ja. Nou, de volgende uitzending is op zondag 18 september, van 7 tot 9. Uh, dan is Prem Buddha in onze uitzending en hij gaat het hebben over 50 jaar Nieuwe Tijd. Deze uitzending wordt gepresenteerd door Richard Buitenhek. En Richard is ook aanwezig. Hoi Richard. Hoi Richard. Oh ja, zeg jezelf even gedachten. <laughs> Dan wordt deze uitzending op zondag om 7 uur en op woensdag om 8 uur s'avonds avonds herhaald. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij uitzending gemist op onze site www.inspiratieradio.nl. Wilt u onze twee wekelijkse nieuwsbrief ontvangen, waarin we de gast van de volgende week aan u voorstellen? Ga dan naar onze website www.inspiratieradio.nl en laat uw e-mailadres achter. Als u iets kwijt wilt aan ons, stuur dan een mailtje ook weer naar redactie@inspiratieradio.nl. Na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio. Samengesteld en gepresenteerd door Benno Veugen. Wij zijn Herman Harms. En Mario van der Lille. En wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als we mee wij hem hebben gemaakt. Bijna tot de volgende keer, want we gaan nu nog naar een tekst luisteren die onze Femke meegebracht heeft. Ik was het alweer bijna vergeten. Ze was vergeten. het alweer bijna vergeten, ja. Maar dat is, is hier gebleven? Ik heb mijn gedichtbundel meegenomen. En... Uh... Ik wou dus een gedicht voordragen uit eigen werk. De reis De zon die reist, onze horizon verleggend Als wij zoeken naar het einde, vinden wij een begin Met de zee aan mijn voeten, verstrekkend oneindig Als ik loop naar de toekomst en verdwijn daar reeds in Gevangen levend, aan de tijden gebonden, met mijn voeten geketend mijn handen gestrekt, kijk ik uit naar de hemel die tijdloos en eeuwig als een deken van liefde de aarde bedekt.